Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden van Groningen bij Uithuizer Mede... is vanmiddag na een eerste aardbeving nog een beving geweest. Die had een kracht van 1,7. De eerste beving, ongeveer een uur daarvoor, had een kracht van 2,7. Over eventuele schade is nog niets bekend. In het gebied komen vaker bevingen voor door de gaswinning. In de EU is geen eenstemmigheid over de ontvangst van Russische deserteurs. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat Russische mannen die niet willen vechten en in Nederland aankloppen zeker niet worden teruggestuurd. Of ze ook asiel krijgen wordt per geval bekeken. Die lijn volgt Duitsland ook. Bijvoorbeeld Estland, Letland en Litouwen laten Russische mannen geen asiel aanvragen. En ook Polen lijkt er weinig voor te voelen. Op internet zijn nog steeds datingsites actief die frauduleus te werk gaan. Klanten die voor ieder bericht moeten betalen denken met een date te chatten... maar chatten in werkelijkheid met een medewerker van het bedrijf... meldt het KRO-NCRV-programma Pointer. De nep -dating sites slaan bovendien persoonsgegevens op van klanten... zonder dat die dat weten wat verboden is. De medewerkers van zo'n site gebruiken die informatie... om de indruk te wekken dat de klant echt met een date chat. En de regering in Eritrea heeft mannen onder de 55 opgeroepen... te vechten tegen het volksbevrijdingsleger van Tigray in het noorden van Ethiopië. De Legers van Ethiopië en Eritrea en een aantal milities... zijn verwikkeld in een bloedige strijd met dat volksbevrijdingsleger. Dat wil de macht over het gebied. De oorlog duurt al bijna twee jaar en heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het weer, de regen trekt vanavond weg, het klaart overal op... en dan koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. In het binnenland kan mist of nevel ontstaan. Morgen zijn er zon en stapelwolken en hier en daar is er kans op een bui. Aan de kust eerst en later in het binnenland ook. Het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Welkom hier bij Entertainer voor u het tweede uur alweer. En zit je te eten? Eet smakelijk en als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan uh, lekker door en we gaan lekker door met een verzoekplaatje. Dat uh, afkomstig is van Federico, die wilde graag horen. Frank van Etten en wie heeft jouw lacht gestolen? Nou, hier komt hij op, Federico.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 Rico en Frank van Etten en hij had het over wie heeft jouw lach gestolen sorry, ja, we gaan verder René Schuurmans en hij had het over geef wat kleur aan je leven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 ons moment, we gaan genieten van het leven. Christina. Dit was uh, René Schuurman. En uh, geef wat kleur aan je leven. Ja, en dat uh, geldt ook voor Petra. Dag Petra, goeie Hallo. avond. Hallo, goedenavond avond. Goedenavond. Dan. ja. Jij hebt ook een, een prachtige nieuwe single. Als ik ja, in je ogen ja. kijk. Ja, Wat dan, ja. hè. Ja, <laughs> leuk. Ja. Hey, maar uh, ja, hebben jullie dat samen geschreven of... of heb je, heb je het helemaal zelf geschreven? Ja, ik heb het uh, zelf geschreven. Ik heb uh, zeven solo singles waarvan ik er uh, vijf zelf geschreven heb nu. En uh, ja, als ik ga schrijven dan uh, kijk, ik zing samen met Jan Koevoet en die schrijf al 22 jaar zijn ze liedjes zelf. Ja. En dan ga ik altijd wel naar Jan van uh, Cool, wat kan ik nog gaan veranderen? Of wat, hè, wat kan er verbeterd worden? Ja. En uh, ja, dat doen we dan altijd wel samen. Oké, okay. ja, want daar is deze prachtige single weer uitgekomen. Ja. En, en, en, en ben, je, ben je stiekem nog ergens mee bezig? Gaan jullie samen nog wat, wat uitbrengen? Nou, we zijn op het moment nog helemaal nergens uh, mee bezig. Want uh, ik heb dan nu mijn solo uh, net uit. En Jan die, uh, die zou vandaag zijn nieuwe single uh, presenteren. Ja. Maar dat zou uh, buiten zijn. Maar we, ja, vanwege de weersomstandigheden, hier gaat het uh, niet door. Nou, dat is hier ook hoor. Ja, ja, ja dat is wel jammer dat het niet ja. door komt gaan. Nee. Maar uh, ja, wanneer hij uh, met zijn nieuwe single nu uitkomt, ja, dat weet ik niet. Dus uh, ja, en ik hoop natuurlijk dat er volgend jaar weer wel eens een keer een duet uh, aankomt. Ah, oké, okay. dus, dus dat laat voorlopig nog op zich wachten, zeg maar, een duet. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, en uh, ja, sta jij nog ergens uh, op, op podium uh, binnenkort? Ik heb uh, gisteravond op het privéfeest uh, heb ik nog uh, een optreden mogen uh, verzorgen. Ja. En uh, ja, daar staan natuurlijk uh, weer verschillende optredens gepland. Oké. Okay. we kunnen mensen zeggen dat ze dat ergens volgen, Peter? Of was jij ergens zo over... wel een leuke optreden... Ja, geef niet. Ja, ik heb hetzelfde kikken in de keel af en toe. Ja. Dus, uh, <laughs> dat zal met, uh, met het weer te maken hebben, denk ik. Ja, zou kunnen. Ja. Nou, ze zijn, of, uh, ik ben natuurlijk te volgen op uh, Facebook uh, en op Instagram. Ah, oké. Okay. En uh, nou ja, ook uh, BB... Uh... Bij beide, zeg maar, te, te, te, te volgen, of? Ja, ja, op beide. En ik heb ook samen met Jan een gezamenlijke uh, Facebookpagina. Ja, dat bedoel ik, Jan. Uh, een gezamenlijke pagina, zeg maar. Ja, maar ook van mij alleen. En ja. op Instagram ook van mij alleen. Ja, oké. Okay. Nou, ja. nou daar hebben ze keuze genoeg. Ja, daarom. En, en natuurlijk eventjes op YouTube, hè. Want er staan ook nog wat, uh, wat leuke dingen op. Ja, op YouTube. Uh, daar staan natuurlijk allemaal uh, clips op. Ja. En ook samen met Jan. Ja. Ja, ja, ja. Hey Petra, dan ga ik jou niet langer van je eten afhouden. Dus ik nou, zou zeggen nou ja, <laughs> maakt niet uit. <laughs> nou nee, ja, nee, we hadden we vandaag uh, Koos Albers in Memorium uh, hier in, bij ZFM. Dus uh, vandaar. Ja, nou ja, dat is ook leuk natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat ging een beetje langs elkaar heen. Ja. hey Mag maar uh, ik zou zeggen, als jij hem dan aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ga ik doen. Lieve luisteraars, hier is het de allernieuwste single van Peter van Zundert als ik in jouw ogen kijk. Hey, Petra, dankjewel. Hey, ik graag gedaan. Hey, eet smakelijk ja. nog. Dankjewel. Hey, goed weekend. Doe. Doei, Doei. Doei. Doei. Jan de Groeten. Ik zal het doen. Doe. Doe. Doei. Doei. Doei.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 Uh, Mario was dat, Mario Eddie? En dat allemaal hierbij entertainment voor jou. We gaan verder met, uh, ja, deze. Je kent haar vast wel, Emma Heesters. En waar ga je heen? Waar ga je heen? Je steeds interessanter. Kansen. Ga je voor zilver of ga je voor goud? Want dit vuur in What Ik ga Ik blijf hier tot, uh, tot de klokjes van 7 uur en aan de telefoon hebben we Theo Metz. Theo, een hele goede avond. Theo? Theo? Hallo? Ja, ja. ja. ja uh, even, even een kleine storing. <lacht> <lacht> het lampje bleef knipperen en uh, ik hoorde <lacht> jou niet. Dus. Ja, het was net of ik het bellen was, niet jullie. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Hey, um, ja, we bellen jou uh, natuurlijk in verband uh, met uh, jouw nieuwe single. Samen, tot het gaatje? Ja. Eigenlijk had je vandaag hier geweest en... Uh, ja, dat ja, ging klopt. eventjes niet lukken. Nee, klopt. Het uh, liep even een beetje... Anders uh, als gepland. Ja ja, ja, ja, ja. spijt me. Ah ja, Sorry. volgende keer beter toch? Ja joh, als het goed is in januari weer een nieuwe single, dus dan... Uh, ja. Zeg tegen Dennis, dat de moet wel een goed barbetje. Ja toch? Ja. Maar eerst eventjes to, samen tot het gaatje? Ja dan mag jij bepalen welk gaatje je naartoe gaat. <laughs> dus, uh, nee, alleen het is super gewoon een hele leuke uh, single, echt een, uh, ja hoe moet ik het zeggen, een uh, een bühneplaat. zoals het, uh, wat, ik wat ik eigenlijk voor gekozen heb ook. ja, een beetje knallen. ja, want kijk mijn, mijn uh, gangbare repertoire is, de, zijn toch een auto een beetje rekening ook met, de, met de grotere grote zin en Hollywood, weet je wel, dat soort ja. dingen nogal ja. meer. kijk en daar uh, daar heb ik nu deze reis gewoon totaal geen rekening mee gehouden. Ik, ik, ik heb nu een, een plaat gemaakt wat, uh, wat mensen leuk vinden als je in het land doet. En op de podium en zo, kijk hoe het beste aanslaat. En ik, ik zocht toch eigenlijk een hele goede opvolger van jij en ik. Ja. En ik uh, in de tussentijd had ik wel twee nieuwe singles gemaakt. En die doe ik dan ook voor de ja, ik uitgebreid doe ik hem ook eventjes bij, uh, bij een bepaalde optredens. Dus en dan merk je gewoon dat er ja, een, beetje, een beetje een beetje rustig op gereageerd werd. Terwijl het eigenlijk toch ook terwijl twee feestplaten waren. Ja, uh, en dus ja, dan ga je maar in toch iets verder kijken. En dit, dit, dit nummer had ik al een tijdje op het oog. Uh, dat was dan uh, van, de, van Erwin, dus een, dat is een Limburger. Ja. Die uh, eigenlijk heet die oude Oetekast. En uh, ik denk, nou, weet je, ik, uh, ik ga dat gewoon eens even proberen. En toen heb ik met Erwin nog contact gehad. Van joh, uh, wil je me die band even teruggeven of uh, overnemen? Nou, fijn, hij nou, zei: ik hou alles excessief. Nou, dat doe ik zelf ook. Dus dat ja, uh. was te proberen. Ik zei, nou, ik zit hem het goed, vind, dan breng ik hem uit. Ik zei, dan uh, laat ik hem gewoon helemaal opnieuw maken. Ik zei, dan breng ik hem uit. Hij je ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus, uh, ja, zodoende is dit nummer uh, wel op de plank om te liggen en, uh, en uitgebracht. Ja, zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Ja, ja. Ik vind het, hij doet het gewoon hartstikke goed. Hij uh, houdt het op z'n doorgemaakje, wordt hij bekeken op YouTube en hij wordt lekker gestreamd. Dus, ja, uh, nou, en, en wat ik gewoon de meeste voldoening mee heb, is dat dit gewoon elk optreden gewoon doet. Ja ja, ja, ja voor, voor zover ik gien, uh, kan zien uh, gaat hij inderdaad uh, ja heerlijk ja ik kijk hij is in juli uitgekomen en uh, kijk als ik naar kijk, uh, ik heb toevallig uh, vanmiddag zitten kijken dat hij haalt voor overkant die 14.000 streams en ja. Uh, maar ja als je dan kijkt sta jij en ik met uh, ruim over de 100.000 maar ja, ja het is ook weer een tijd het is weer een uh, wat jawel die natuurlijk ja ik wou net zeggen dan uh, zit je wel een ja. stuk ja. verder natuurlijk ja, ja dus, dus, uh, uh, nee, als je zo uh, lekker nog lang hobbelert dan, uh, dan kom je er ook wel nou, wow, zeker. Dat gaat zeker ja. gebeuren. Ja, dus... Uh, nee, wat daar ben ik wel een gelukkig mens. erin, met het, met het laatste nieuwe nummer. Ja. Kijk, hey, we staan nog ergens op, uh, op podia's uh, binnenkort nog. Uh, voor, ja. voor uh, Deze herfst ja. eigenlijk, hè. Zitten we wel in. Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik weet niet wat er bij me is gebeurd, maar uh, vaak hoor je van, uh, de eh, elke weekend zijn ze weg, denk ik, maar joh, het zou wel, maar ik, ik niet. Uh, ik had, altijd, uh, had er altijd maar soms één of twee in een maand en ja. had ik weer een maand niks. Maar ik moet nu zeggen dat ik bijna elke weekend toch wel onder de pannen ben. En, en het is, ja, of het nou een gunfactor is of dat ze dan een keer wel leuk beginnen te vinden, ik, ik weet het niet. Maar... Uh, het is, uh, het is soms. Uh, is het is, is, is nevenkoper dat zeg Ja, sorry, maar dan heb ik er al uh, bijvoorbeeld twee op een avond staan. Ja. En dan lukt dat gewoon niet meer. Maar ik moet uh, ik zeggen dat ik. Uh, ja, dat ik wat dat betreft. Uh, niet mag klagen. Nee, nee, nee, nee. En ik denk ook, weet je. Ik heb mijn garage ook gewoon, zeg maar. voor, voor in deze tijd ook. Hè? Weet je ja. dat, het is allemaal mijn wel het ogenblik. Ja, dat is ook niet. Uh, niet al te duur, zeg maar. Ik, ik heb er wel mijn vaste geluidsbaan. Die ook betaald moet worden. Ja, ja. En die had ja, de vooruitrijd en de spullen klaar zitten en dan kom ik komt middenloop en ik uh, moet een feestje worden. Dus ja, die moet ook betaald worden. En, maar ja, dan heb ik er zelf nog, uh, als ik dan bijvoorbeeld uh, ja, twee over de avond heb, dan denk ik, nou, het is toch even leuk meegenomen. Ja, tuurlijk. Yeah, maar het is in ieder geval, het is nog betaalbaar. En uh, dat, is, uh, dat heb ik, uh, ja, heb ik uh, ook een beetje bus heb ik iets naar beneden geschroefd, net eigenlijk voor die corona. En, uh, maar toen deed het, had het totaal geen effect. En uh, ik heb Henk, Henk Dissel senior, is ook een goede vriend van, me, van Henk, van Henk Dissel zelf. Uh -huh. Die zei ja, van hey, Theo, je moet zorgen dat je toch die prijs een beetje, want je moet je kwalitatief moet je kunnen onderscheiden. Ja, uh -huh. dat is allemaal leuk op het moment als je op het niveau zit van Henk Dissel, maar niet, uh -huh. uh, niet op het niveau van, van Theo Messi, die uh -huh. toch een Bertis blijft. Uh, en uh, nou, toen ben ik toch die weg in oké, okay, we halen het, iets holies af. Nou, eens kijken hoe wat. Nou, dat verkoopt mij voor een half uur. En dat wordt altijd vaak een uur. soms wordt het anderhalf uur voor dezelfde prijs. Ik denk dat dat ook te krachtig is. Dat ze zeggen, oké hoor kijk, we hebben een feestje. verdien die prijs. En hij altijd even anderhalf uur door. Ja, inderdaad. Ja, en dat werkt volgens mij ook toch. Ja, wat je dan ook vaak hebt is, ja... Dat ze de volgende keer toch ook jou weer gaan bellen. Ja, ja. Weet je, dat... En ik heb natuurlijk ook heel veel belangloos gedaan toen in de coronatijd. Voor de, voor de voor ook voor verzorgingstehuizen, weet je wel. En ja, ja. mensen die ook helemaal eigenlijk niet, uh, niet buiten konden komen. En dat heb, ik, uh, dat heb ik ook best heel veel heb, daar heb gedaan. En dan is het ook, uh, dan mensen zien het ook, weet je, want je post op Facebook en dat soort dingen nog meer. En dan zie je toch dat het een de gunfactor in zit. Ja. Nou ja, maar goed, dat, uh, dat moet je sowieso mee hebben natuurlijk. De gunfactor, ja. Want uh, ja. Weet je, je kan de prijzen nog zo laag schroeven. Als je de gunfactor niet hebt, dan houdt het op, hè? Dan houdt het gewoon op. En dan. Je vindt hem nog steeds leuk en ik vind hem steeds leuk, dus dan blijven we even lekker doorgaan. Ja, je moet het plezier van blijven houden. Zo is het, zo is het. Hé, waar kunnen ze jou vinden, Theo? Waar kunnen ze jou volgen? Ja, als ze naar mijn website gaan, dan www.theoms.dubbelzet.nl. Nou ja, dan een keer lekker rond snuffelen op mijn site en dan. Kijk eens klik even klikken uh, voor ja, kun je alle info vinden. Uh, ja joh, en Facebook en wat uh, zo moet door Instagram. Ook, uh, ja, Instagram, en dus daar, ook de meeste clips, alle staan er allemaal op. Dus, uh, nee wat dat betreft... Uh, is, is het niet moeilijk? Uh, nee, het nee, lijkt me niet moeilijk. Nee. Nee, nee, nee, nee. Nee. Behalve dan als ze uh, het met een S schrijven, maar ja, waarschijnlijk kom je, kom je er dan ook nog... Uh, ja, dat weet ik niet, weet ik niet, ik heb, niet nee, ik, ik heb het nog niet geprobeerd. Nee, nee, nee, nee want heel vaak dan, dan, dan, dan is, uh, als we het wel eens uh, aankomen in een feestend, dan is het vaak wel Theo Metz met T, met ja, uh, uh, TZ, dat, ja. dat, dat, wordt, dat wordt echt heel veel gezegd hoor. Ja, goed. Dus, uh, maar ja, het is, dat is nou helemaal, dat moet gewoon helemaal lief. toch? Ja, het is gewoon uh, S ja, en dan met dubbel zet. Met dubbel zet, yes. Hey goed. Theo, ik zou zeggen... als jij de plaat aankondigt... dan gaan wij hem ja, draaien. Is goed. Nou, beste luisteraars van Zandert FM. De laatste nieuwe single... gepromoot door jullie zender... van Theo Mes. Samen tot het gaatje. Hey Theo, ik wens jou nog een heel goed weekend. Oké, okay, okay. dankjewel hè. He. Hey, dankjewel. En een fijne uh, fijn, ja, uh, fijn avond ook nog hè. Ja, kom. Hoi hoi. Ik ga lekker stappen, ik drink en geniet. Want met mijn vrienden ben ik compleet. Ik heb voldoende in mijn zak. Kan bijna niet wachten, maar blijf toch de rest. Ik ga lekker stappen, ik drink en geniet. Want met mijn vrienden... Want met mijn vrienden ben ik compleet play, play, play. Lastig, dan denk ik niet aan bier Maar als ze mij gaan appen Dan ga ik weer voor meer Ja, een paar uur later Zo na dat eerste glas Geef er nog één Geef maar gas In het café, in de zaal Vliegen wij weer uit de bocht En dan een paar uur later Hebben wij nog niet genoeg We houden niet van regels Lopen niet echt in de pas Verast samen tot gaatje Alles uit de gras. De klos, op de banken, op de tafels, we feesten erop los We stellen heel graag dubbel, lopen niet echt in de pas Ras samen tot gaatje, alles uit de gras Ik heb voldoende in mijn zak Kan bijna niet wachten, maar blijft toch de rest Ik ga lekker stappen, ik drink en geniet Want met mijn vrienden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 Van het zuiden oh, toch yeah! Ik vertrouw je.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 Wat een vriend was jij van mij? Tenminste, dat is wat je steeds tegen me zei. Want je had geen zuiver hart, dan En ik ben erin geloven. Ach, ik was zo ver weg. En wat kon ik meer dan hopen dat je eerlijk was? Maar je had geen zuiver hart. I'm Bijna 43 minuten over de klok van half 7. Hé, hey, um, dit was Gradame trouwens met zuiver hart, de zomerversie. En zo ook gaan we deze lekker draaien van Corrie Konings en John de Bever. En een vriend voor het leven. Yeah! Ja! Er zijn Zijn zoveel bergen en dalen? Zon en maan blijven altijd bestaan, maar voor mij is er een. Dat ben jij. En straks, als de nacht gaat verdwijnen, dan zie ik wij de zon samen schijnen. Jij verdient eerlijk trouw van een vriend. En voor mij is je dat ben jij. voor het leven en dat staat in de sterren geschreven in mijn hart is een plek hier apart want voor mij Dat waren aan de Rubens, uit de lang vervlogen jaren, en daarvoor hoorde je natuurlijk is met uh, de bever uit uh, Volendam en echte vrienden. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan nog, een, ja, we gaan een verzoekje draaien, en die is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent, en uh, welkom in het tweede uur van uh, Entertainment for You. Jij wilde graag een plaatje horen van deze Zandvoortse zanger, Yves Berendsen, als ze uh,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 Prachtige plaat. Yves Behrens hier op die 106.9. DB Plus 6A. Volgende plaatjes voor uh, Willem. Die vraagt hem aan. Voor iedereen die zit te luisteren. Jij wilde horen Wilfred Bellé. En hier is uw verzoekplaat. En waar ben je nou? Ja, je kan nog wel een verzoekje aanvragen. Maar dat wordt die volgende week pas te gebruiken. Dan moet je even naar www.zvmartiesten.nl dan klik je even op, uh, op de mail. Er zijn van die momenten, dan ben je even terug Dan is het, of ik jou weer voelen kan Tja, vakantse liefde. het was een feestje elke dag Ik was jong, ik wist niet wat mij overkwam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 Aangevraagd door Willem, Wilfred Ballet en waar ben je nu? Volgende is Maarten. En Maarten wilde graag een plaatje horen van René Schuurmans. En ik heb genomen Hela hol En hier is uw persoeplaat: Aan het eind van de week, daar raak ik van streek... How?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 Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. Ik dus zou zeggen in ieder geval bij deze... bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Aangevraagd Maarten was dit... Uh, René Schumann, Schuurman en Ho. René Schuman is uh, iemand anders natuurlijk weer. Die draaien we gewoon volgende week weer. Vandaag uh, Koos Orbis dus... en uh, memorial Day, uh, het eerste uur... En volgende week weer, eh, gewoon weer het oude wedstrijd programma. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En eh, ja, tot de volgende week. En, eh, kijk eventjes www.zfmartiesten.nl Biografie van Koos Albert. Ik zou zeggen, een goed weekend. Bye bye. Zoi En een fijne avond. Bye.